Uur. Dit is Jeroen Jepke met het NOS Journaal. Begraafplaatsen in Noord-Holland plaatsen camera's vanwege toenemend vandalisme. De begraafplaatsen worden geplaagd door diefstal en vernielingen. Sinds begin dit jaar hebben dieven het gemunt op zilveren en koperen ornamenten. In Heemskerk zijn daarom onlangs al camera's geplaatst en ook in Beverwijk komt er nu camera toezicht. Op sommige andere begraafplaatsen in het land hangen al sinds een paar jaar camera's, zoals in Tiel en Den Haag. In Hoensbroek, waar vorig jaar veel vernielingen waren, is gekozen voor extra surveillances, omdat camera's ten koste zouden gaan van de intimiteit. Een Syrische asielzoeker is in Oostenrijk veroordeeld tot levenslang. Hij heeft zeker twintig gewonde en weerloze militairen van het Syrische leger vermoord, zo oordeelt de rechter. De man van 27 maakte deel uit van het vrije Syrische leger, dat strijd tegen het bewind van president Assad. Hij werd opgepakt toen hij tegen een andere asielzoeker opschepte over wat hij had gedaan in de buurt van de stad Homs. Zijn advocaat tekent beroep aan. Hij vindt dat de woorden van de Syrische asielzoeker onjuist zijn vertaald. De organisatie Journalisten zonder Grenzen eist van Turkije... de onmiddellijke vrijlating van de Franse fotojournalist Mathias Depardon. Die werd drie dagen geleden aangehouden... op beschuldiging van het maken van propaganda voor een terroristische beweging. Hij was bezig met een reportage over de rivieren uit Fraat en Tigris... voor National Geographic. Er zijn aanwijzingen dat hij wordt uitgewezen.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 Het weer, veel zon en de temperatuur loopt op tot 18, tot 22 graden. In de loop van de dag trekt er vanuit het zuiden bewolking over het land en vallen er buien. Dit was het DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel op de A4 naar Rotterdam. Voor opruimwerkzaamheden bij een Ketelplein 2 kilometer de rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. There must be some kind of way. Too much confusion I can't get no relief Welkom terug bij uh, CFM Lunch op deze donderdag, de 11e. En uh, het is een pechdag, want uh, nogmaals... ...voor de mensen die altijd via de stream of de computer luisteren... ...helaas, we hebben een grote internetstoring hier. En dus kunt u ons op dit moment alleen ontvangen via de Ether, DAB Plus natuurlijk... ...en gewoon via de kabel. En uh, ja, als je muziek dan uh, via uh, internet bekomt... ...dan uh, gaat er ook wel eens wat mis. Dit is die Allman Brothers Band... Ramblin' Man. Elman hey, Brothers Band met uh, Rambling Man. Ja, en mocht er soms uh, een plaat iets minder van kwaliteit zijn, ja, dat is even niet anders. We moeten op dit moment eventjes een beetje improviseren met uh, lokale bestanden, zoals dat heet. Die zijn niet altijd even goed als wat je op Spotify en uh, dat soort media. Maar ja, nogmaals, wij hebben geen internet op dit moment. Dus het is een beetje wel op even. En uh, ja, voor die mensen die altijd via de stream luisteren... het is helaas, helaas, pindakaas. Uh, die doet het even niet. Ik hoop dat er uh, misschien voor tweeën weer wat gebeurt. Maar voorlopig zitten we even zonder. En kunt u ons natuurlijk altijd gewoon beluisteren via de kabel... en via uh, de Ether en DAB+. zie je maar weer hoe afhankelijk we tegenwoordig... van internet zijn geworden. Het is niet te geloven... zeg je, je kunt helemaal niets meer... als je geen internet hebt. Nee, Dolly, dat doet het niet. Je kunt rustig kijken, maar dat komt niet, hoor. En uh, we gaan naar de volgende plaat. Oh, die doet het ook weer niet. <lacht> nou, het gaat allemaal hartstikke goed vandaag. <lacht> maar deze doet het wel. De mamas en de papa's. 12.30 En de papas. En dat uh, liedje dat heet dan gewoon 1230. Prachtig liedje overigens. En uh, ja, ik hoop dat alles een beetje uh, het blijft doen. Denk het niet? Ah, toch wel. Bon Jovi. En dat heet Always.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 Ja, we gaan Bon jo weer van ontbreken, want we hebben iemand aan de telefoon. En uh, ja, die kun je niet zo lang laten wachten, natuurlijk. Dus uh, dat is niet netjes. Dus dat gaan we niet doen. Vandaar. Zie FM Luncht.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 En als het goed is, heb ik aan de telefoon Kevin, Kevin Marcus. Klopt dat? Ben je er nog? Ja. ja, ja. Goedemiddag. Hoi, <laughs> goedemiddag Kevin. Leuk je aan de telefoon te hebben. Welkom in het programma. Ja, dankjewel. Leuk dat jullie uh, wat tijd voor ons hebben. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Want je hebt zo'n verschrikkelijke leuke vacature. En die is uh, speciaal ja, voor de jongeren onder ons, geloof ik. Hè? Of mogen de ouderen eventueel ook meedoen? Nee, ja, klopt helemaal. Het is vanaf 16 jaar. Okay. En, uh, vanaf 16 jaar tot um, ja, 50, 60, 70, die het leuk vinden met kinderen te werken. Dus het is helemaal prima om uh, ja, bij ons mee te helpen als teamlid. En waar gaat degene die denkt van nou, ik vind het wel leuk om met kinderen te werken en ik heb uh, uh, vrije tijd die ik daarin wil steken, waar gaan zij ja. daarna meewerken, Kevin? Ja, zij gaan meewerken aan uh, twee weken rekreaar. En twee ja? weken rekreaar betekent twee thema's en iedereen week is een thema. Ja. En die gaan zij uitwerken tot iets echts. Dus door middel van toneelstukjes maken ze het echt voor de kinderen. Ja. En aan de hand van de toneelstukjes dan doen zij hele leuke activiteiten mee. Ja. Om het verhaal mooier te maken en om te helpen. De ja. kinderen helpen dan uh, de mensen die op het toneel staan. En uh, ja, daar gaan zij meewerken. En wanneer gaat het plaatsvinden? Het, het vindt plaats voor de kinderen van 30 juli. Tot 11 augustus. En wij ja. beginnen net even iets eerder. Wij beginnen op 29 juli. Ja. Tot 11 augustus. Ja, en, en is daaromheen uh, ook iets voor de vrijwilligers te doen te, qua voorbereidingen? Of, of zeg je van nee, de, de, de vrijwilligers starten gewoon op die 29 juli met de werkzaamheden? Ja, ja, goed dat je het vraagt. We hebben een ja. intro-weekend. Een ja. intro-weekend is uh, 20 en 21 mei. Dus dat is volgende week, uh, het, het weekend van volgende week. Oké, okay, dus ja, het gaat meer... ook uh, tijd worden dat mensen zich dan echt aanmelden... omdat ze anders dat weekend missen, hè? Ja, zeker. Ja, ja, zeker. ja Want in dat weekend wordt worden recreaal een beetje uitgelegd. Van hoe werken we? Wat gebeurt er? Uh, je werkt ja. in een team. Ja. Van ongeveer vijf tot zes mensen. Nou, op dit moment hebben we helaas maar vier Mm. Um, en in dat weekend wordt het uh, thema gemaakt voor ja. alle tweede weken. Dus ja. We gaan alvast het thema bedenken, ja. uh, uh, activiteiten gaan ze bedenken en ja, dat gaat gebeuren in dat weekend. En ja. Wat eten, wat drinken, gezellig ja. kampvuur. Ja, dus dat, ook een beetje uh, teambuilding meteen. Ja, zeker. <lacht> Want dat is hetgene ja. waar Recreale ook voor staat, het, het ja. teamwerken. Ja. Uh, want je werkt heel veel samen eigenlijk. 24-7 werk je samen met je teamleden. Ja. Dus de kinderen die zijn er heel belangrijk in. Maar je team is er ook heel belangrijk in. Ja, natuurlijk. Ja, dat, dat snap ik best. Ja. Zeg, en als iemand zegt... van, Nou, dat lijkt me leuk. Ik ga daarbij aansluiten. Hoe ja. kunnen ze je vinden? Nou, we hebben ook een site. Dat ja. is uh, recreare-zandvoort.nl ja. Daar staat eigenlijk alles. En daar hebben we ook een uh, heel mooi kopje. Ja. Recreare zoekt teamleden. Ja. als je daarop klikt... Nou, dan, dan kom je eigenlijk al op de site waar je moet zijn. En dan, dan ja. kan je je gegevens daar naartoe sturen. En dat krijgen wij, eh, krijgen wij binnen. Okay. En dat is dan via vrijwilligers.recreate-zandvoort.nl Mooi. Of het aanmeldingsformulier. En daar kun je dan gewoon klikken. En dat komt dan uh, bij, uh, bij jullie ben Jacobs binnen. of Leslie Achter terecht. Oké, okay, hartstikke mooi. En natuurlijk ook via de website van vip-zandvoort.nl uh, ja. Onder het kopje ja. Use Your Talent... Um, ja. Het is dat we even hier in de studio geen uh, internet meer hebben. Maar ja. uh, dat ga ik dan straks thuis uh, regelen. Dan ga ik het ook op de site zetten van Sandvoort Luncht. Jouw ja. oproep. En um, ja, dan moet ik even kijken hoe ik hem op de... Daar was ik al mee bezig, was ik aan het werk. Maar dat is natuurlijk allemaal voor niks geweest nu. Om het op de kabelkrant te krijgen. Maar ja. dat gaat dan uh, vandaag of morgen ook gebeuren. Dat komt goed. Ja, ah, geweldig. En ons, uh, ons artikel staat ook in de krant, dus daar kunnen mensen oh, okay. het ook vinden. Goed zo. En ook op, uh, op Facebook hebben we ja. een eigen Facebookpagina, Rekken Jaren Zandvoort. Daar staat die ook op. Ja. Ook via die kant kunnen, kunnen jullie, uh, of kan iemand, nou, kan kijk, iemand ons vinden. Uh, nou, en als jullie dan niet meer te vinden zijn, dan weet ik het ook niet meer. Als iemand het dan niet kan vinden. <laughs> ja, dat, dat, dat vraag ik me ook af. Ja, nou, er, er zijn genoeg wegen. en. Uh, Doe het gewoon, want het, ik was vroeger altijd een beetje jaloers op de mensen die dat werk deden. Het lijkt me zo leuk om dan twee weken eigenlijk zo'n soort vakantie voor de kinderen te organiseren en te begeleiden. Dus, ja, het is geweldig. Ja, ja is geweldig. natuurlijk. Hartstikke leuk. Nou, Kevin, dank je wel voor, uh, voor je input deze week. En ik wens je enorm veel succes, maar nog veel meer plezier. Dankjewel, gaat allemaal lukken denk ik. Oké, okay. dankjewel voor je tijd. Ja, graag gedaan hoor. We horen dankjewel. weer. Zeker jo. weten, dankjewel. Oké, okay, dag. Fijne dag. Dag, jo. dag Kevin.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 Well, I guess I'm not that good. I've bij ZfM Zandvoort. Met Dolly Tempierik. Ja, luisteraars. Hier volgt dan uh, voor de tweede maal... het regionale nieuws van 11 mei 2017. Gisteren had Rutu al bericht over de huiszoekingen... die door de politie uh, zijn gedaan in verband met de GSM-telefoons. Maar er zijn nieuwe ontwikkelingen. Dus ik ga even door op het bericht van gisteren. Nou, Wat was er nou aan de hand... Uh, dinsdag werden vier mensen aangehouden bij een politieactie op elf locaties. En bij de acties op deze locaties, onder meer in Amsterdam, Almere, Huizen en Zandvoort... zijn honderden versleutelde mobiele telefoons aangetroffen. Zowel Blackberry als Android-toestellen. Deze toestellen maken het voor opsporingsdiensten lastiger om mee te kijken of te luisteren. En ze zijn vanwege deze eigenschap mm, enorm populair onder criminelen tegen de leveranciers van de misdaad-GSMs... is het tweede grootschalige strafrechtelijke onderzoek... naar aanbieders van versleutelde communicatie. En nu is bekend geworden dat bij het onderzoek... naar de verkoop van deze versleutelde mobiele telefoons... de zogeheten crypto-GSMs... de politie beslag heeft gelegd op twee dure panden... met een waarde van ongeveer 2,2 miljoen euro... Het gaat om een woonboerderij van een verdachte in Berkhout... en een herenhuis in Amsterdam. Ook heeft de politie bij huiszoekingen rond de 2 miljoen euro... aan contanten gevonden en 13 voertuigen in beslag genomen. Verder werd een grote hoeveelheid simkaarten gevonden... van en van 57 bankrekeningen in Nederland is het te goed bevroren. In het buitenland zijn eveneens doorzoekingen gedaan, aldus de politie. En dit alles wordt gemeld door de landelijke eenheid van de politie. Afge uh, dat was gisteren in een overzicht van een grootscheepse actie tegen een misdaadgroep. Het Witte Theater in Amuiden gaat haar deuren sluiten. Cultuurwethouder Robert de Beest vindt het jammer dat het explosant Marcel Klein-Ovink... niet gelukt is het Witte Theater financieel van de grond te krijgen. Dat zegt hij in een reactie op het nieuws dat Klein-Ovink de huur op heeft gezegd. De Haarlemmer had drie jaar geleden grote plannen met het Witte Theater. En deze week moest hij helaas het personeel melden... dat het niet lukte een kostendekkende exploitatie rond te krijgen. Wat er met het grote pand aan de Kanaalstraat gaat gebeuren is nu ongewis. Het gebouw is eigendom van de gemeente... en de beest weet op dit moment niet wat velsen met het gebouw kan. Het theaterseizoen 2016-2017 wordt overigens afgemaakt... En tot 1 juli gaan in ieder geval alle geplande evenementen en voorstellingen gewoon door. Centerparks viert in mei haar 50ste verjaardag. En wie jarig is, ja, die trakteert natuurlijk. En Centerparks Zandvoort organiseert daarom op zondag 14 mei een open dag voor iedereen die benieuwd is naar wat achter de schermen van Centerparks gebeurt. Ook komen bezoekers alles te weten over wat er te beleven is in het park... en kunnen zij aan allerlei activiteiten deelnemen. Van trampolinespringen tot aan schminken. Centerpark Zandvoort opent haar deuren tussen 11 uur ochtends en 5 uur s middags. Vrijdag 12 mei aanstaande is er weer een kinderdisco van 7 uur s avonds tot 9 uur s avonds voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar. De disco vindt plaats bij Pluspunt aan de Vlemingstraat 55. En uh, dit keer zal de kinderdisco een voorjaarstintje hebben... met vrolijke kleuren, heerlijke dansmuziek... en verschillende spelletjes waar leuke prijzen mee te winnen zijn. De entree is 2 euro en consumpties kosten 50 cent. Dan 14 mei, 2 juli, 26 augustus en 24 september... bent u weer van harte welkom om uw spulletjes te koop aan te bieden of te kopen. Al vijf jaar blijkt dat de Jutterskofferbakmarkten Kofferbakmarkten in Zandvoort een groot succes zijn. Het is een echt gezellig evenement met veel terugkerende standhouders en gasten geworden. Ook toeristen weten inmiddels de weg te vinden. De Jutterskofferbakmarkten Kofferbakmarkten werden vorig jaar druk bezocht. En ook dit jaar zijn er weer plaatsen te huur voor 15 euro. En dat is exclusief een borg van 10 euro. Aanmelden kan via kofferbakmarkt Zandvoort gmail.com. En de Jutters kofferbakmarkt is geopend van 10 uur s ochtends tot 4 uur op het Gasthuisplein in Zandvoort. En de eerste is dus op 14 mei op moederdag. Tot zover het regionale nieuws. ZFM Luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Tja, vandaag zijn er flinke perioden met zon en het is aanvankelijk droog. Later vanmiddag neemt de bewolking toe en aan het eind van de middag ook de kans op een enkele regen- of onweersbui. De wind waait matig uit het zuidoosten en de temperatuur is duidelijk hoger dan we de laatste tijd gewend zijn en stijgt naar 20-21 graden. Vanavond en de komende nacht is het wisselend bewolkt en komt het tot enkele buien en bij die buien is vanavond nog kans op onweer. De wind draait naar zuid en de temperatuur daalt naar een graad of 12. Morgen schijnt geregeld de zon, maar het komt ook tot buien. En vooral later op de dag kan het daarbij weer tot onweer komen. De zuiden- tot zuidwestenwind waait overwegend matig en de temperatuur stijgt naar ongeveer 18 graden. Tot zover het weerbericht volgens Rico Schreuder. netje van de sidekick want uh, dat kwam van internet en dat hebben we niet dus jacht daar heb je pech dolly dit ja, ja. is Bakshut lefang another day thinking about tomorrow be no need to rush i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 Ja, Lacha de Lefong was dat met Another Day. Nou, de, dan hoop ik dat we dan weer internet hebben op die andere dag. Dat zou heel fijn zijn. Dit is uh, twice as much. En dat heet True Stories, oftewel Ware Verhaaltjes. Dat is een leuk plaatje, trouwens. believe what I'm gonna say to you But I believe what I'm gonna say is true Cannot keep it for a rainy day Cause tomorrow night I'm going away It's a true story It's a true story It's a true story The girl wanted me to stay So I kept my money for a rainy day She bought me clothes and many a ring No problems at all and I felt like a king It's a true story It's a true story It's a true story The company. I got so tired of her walking in front of me. I stand corrected if I'm done Weer tussendoor, ja. En er uh, is nog eentje van animals. Ja. Een beetje me helpen vandaag. It's my life! Geldt niet voor internet hier, dus we doden ze bier. you're Push Ja, het is een wet van Murphy, hè. Als het ene niet werkt, werkt het andere ook niet. En. Uh, slot tune, uh, fun We had, kan ik ook niet draaien vandaag. Het is helaas. En wat nog erger is, matchbox hierna gaat ook niet door. Want, ja, die man draait ook uit de computer. Die draait ook uit. Uh, uit uh, Spotify. En dat kan dus niet. Dus helaas uh, gaan we zometeen op non-stop. Ja, als dat wel draait. We hebben niets aan te doen. Nee, niks aan te doen. Nee. We wachten gewoon tot uh, die firma die uh, ons internet verzorgt. Waarvan we de naam niet zullen noemen omdat het Ziggo is. Uh, maar zorgen dat het weer uh, een beetje op gang komt. Voorlopig, jammer maar helaas. een Beetje chaotische uitzending. Wij nemen afscheid van u, Dolly en ik. En uh, bedankt voor het luisteren in ieder geval. Ja. En uh, ik hoop dat als wij volgende week terug zijn... Dat, het dan beter dat alles weer gaat. lekker werkt. Dat we weer kunnen gaan als vanouds. Zo is dat. Ik wens u nog een fijne dag. Ik u ook. Tot gauw. Tot gauw. En bedankt voor het luisteren. Ook dat.